Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Het zoek van Defensie naar het gebruik van kankerverwekkende verf duurt nog een paar maanden. Minister Hennis zegt dat het onderzoek volledig en zorgvuldig moet gebeuren en dat dat tijd kost. Zo'n 70 oud-werknemers van Defensie wilden binnen twee weken duidelijkheid. Ze werkten jarenlang op hetzelfde NAVO-depot en hebben nu kanker of een auto-immuunziekte. De eerste vrachtauto's van het hulpconvooi voor Lugansk zijn Oekraïne binnengereden. Rusland kondigde vanochtend aan dat het convooi zou gaan rijden. Volgens Moskou heeft Oekraïne de vrachtwagens lang genoeg opgehouden en zijn de smoesjes nu op. Het convooi wordt niet begeleid door het Rode Kruis omdat de organisatie het te gevaarlijk vindt in het gebied. Oekraïne is bang dat er ook wapens voor de separatisten in de vrachtwagens zitten. Kiev heeft daarom aangedrongen op uitgebreide inspecties van de vrachtwagens. Minister Timmermans vindt dat de terreurorganisatie IS alleen met succes kan worden bestreden als die ook in Syrië wordt aangepakt. Gebeurt dat niet, dan verplaatst IS zich helemaal naar Syrië, vreest hij. Timmermans vindt ook dat andere Arabische groeperingen zich duidelijk moeten distancieren van het jihadleger. Het dodental in Syrië door de burgeroorlog is het afgelopen jaar verdubbeld naar 190.000, meldt de VN. De VN wijst erop dat het moorden en martelen in Syrië gewoon doorgaat, terwijl het conflict van de internationale radar is verdwenen. Paus Franciscus heeft telefonisch contact gehad met de ouders van James Foley, de Amerikaanse fotograaf die deze week werd onthoofd door terreurgroep IS. De paus heeft de ouders gecondoleerd en zijn steun betuigd. Volgens het Vaticaan was het een lang en intensief telefoongesprek. Eerder deze week maakte Franciscus bekend dat hij overweegt om naar Irak te gaan om zijn steun te betuigen aan de christenen in het land. Het weer in het noordwesten bewolkt en buien bij 16 graden. In het oosten en zuiden eerst droog en zonnig. Daar kan het 19 graden worden. Later overal buien en in het weekend blijft het ook wisselvallig en koel. Cool. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen Naarden en slot 5 kilometer. De A9 Alkmaar Amstelveen tussen Beverwijk en Polderplein ook 5 op de A10 de Ring van Amsterdam bij het Amstel Business Park, 2 kilometer na een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. De A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, 3. En op de A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven, 2 kilometer. Verder een file ook op de A27 Mardam van Gorkum naar Breda, bij Werkendam, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinfo. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Hello, hello, you beautiful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 This passive sensation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 Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei. Ich brauch nie rauszugehen. Traum sie aus an sie Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 Daher Straße steht dein Haus am See Du rauschen und Blätterlieden auf dem Weg Ich hab 20 Kinder meine Frau ist schön mm, Alle kommen vorbei ich brauch